8 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Amsterdam zijn tientallen gewonden gevallen bij een treinongeluk. Volgens de NS zijn er 33 zwaar gewonden. Ze hebben onder meer botbreuken, zware kneuzingen en schaafwonden. Nog niet alle gewonden zijn uit de treinen gehaald. Kort na 6 uur vanavond botsten de treinen frontaal op elkaar... bij het Westerpark. Het ligt tussen Amsterdam Centraal en station Sloterdijk. Het gaat om een dubbeldekker en een sprinter. De treinen zijn niet ontspoord. Door het ongeluk rijden er geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Zaandam, Haarlem en Schiphol. De NS verwacht dat op die trajecten pas na twee uur vannacht weer treinen rijden. Premier Rutte denkt dat er nieuwe verkiezingen komen nu het Katshuisoverleg is mislukt. Volgens PVV-leider Wilders is er door het stuk lopen van de gesprekken in het Katshuis een definitieve breuk met de VVD en het CDA.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 PVV-leider Wilders weigerde ermee in te stemmen... omdat de plannen volgens hem de economische groeischade... en vooral AOW'ers hard raken. Volgens premier Rutte ontbrak het Wilders aan politieke wil... om tot een goed resultaat te komen. Minister Verhagen zei dat Wilders 16 miljoen Nederlanders... in de steek heeft gelaten. De VN-veiligheidsraad heeft ingestemd met het sturen... van 300 waarnemers naar Syrië. Die moeten erop toezien dat het leger en de tegenstanders van het regime... zich aan het staart het vuren houden... Dat ging ruim een week geleden in, maar volgens de Veiligheidsraad wordt het niet goed nageleefd. Afgelopen week was er in sommige steden toch nog geweld. Het weer, vooral in het Zuidoosten regent het. Daarbij is kans op hagel en onweer. Morgen begint zonnig, maar later op de dag opnieuw kans op buien. Voor dan zo'n 12 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwburg 5 kilometer door wegwerkzaamheden. Dat was de verkeersinformatie. Neem geen enkel risico. Verhoog je examencijfer met de Luzak examentraining. Schrijf je nu in op luzakexamentraining.nl.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 Nogmaals goedenavond. We gaan een rondje langs de velden maken. We beginnen in Doetinchem. De graafschap Heracles. Richard van der Waarden. Het is 1-0 voor de thuisploeg voor de Graafschap doelpunt. Vier minuten geleden in de twaalfde minuut op naam van Soufian El Hasnaoui. Roze legt de bal klaar en vol in de loop neemt El Hasnaoui de bal in de linkerhoek. Mooie goal van een meter of 11, 12 en zo leidt de thuisploeg. Zojuist trouwens een minuut geleden opnieuw een uitstekende kopbal van dezelfde El Hasnaoui op de paal. De Graafschap de betere ploeg leidt met 1-0 tegen Heracles. RKC FC Utrecht en die houdt kamp. 0-0. En laat ik het zo zeggen. Het is als het vuurwerk voor de wedstrijd niet verheffend. 0-0. Geen kansen. <laughs> Heerenveen, Vitesse. Henk Kok. kwartiertje gespeeld in de tweede helft. Het spel ligt even stil in verband met een blessure op behandeling van Bunner. Even leek het erop dat Heerenveen 2-0 zou scoren. Maar er is Richard. Het antwoord van Heracles komt snel. In de 18e minuut is het Armenteros... die het hier gelijk trekt op de Vijverberg in Doetinchem. 1-1. Doelpunt van de spits van Heracles. Armenteros. Henk Kok, jij was aan het woord. Ja, ik wil nog even zeggen dat er even op bleek dat de V 2-0 zou scoren. Een Paasje van Djuricis, Assidi ging alleen op Veldhuizen af. Veldhuizen was eerder de bal, de bal geen overtreding. Assidi ging wel neer, maar het was absoluut geen strafschop. En de beloning voor Van Siegem: een opgestoken duim van Piet Veldhuizen. 1-0 is het nog steeds voor Heerenveen. En de late wedstrijd straks op kwart van negen is Excelsior tegen FC Twente. Er wordt ook gevoetbald in Spanje, El Clasico. De nummers 1 en 2 tegen elkaar. Nummer 1 op bezoek bij nummer 2. Het verschil is 4 punten. En er zijn nog 5 wedstrijden te gaan. Dus vanavond moet het gebeuren voor Barcelona, Niet mee. Zo is dat. Het is 0-0. Bijna 4 minuten op de klok. Hoekschop van Madrid en die bal eindigt bovenop de latte kopbal van Cristiano Ronaldo. Dat was de eerste grote kans van de wedstrijd. Maar het blijft dus 0-0 in deze topper. Absolute topper in Spanje. Oh.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 Chinese art And everybody knew Douglas met Kung Fu Fighting. Als de graafschap dan een keertje voorstaat, duurde het niet lang reset van de waarde? Nee, het was meteen raak voor Herakles. De eerste kans en een, een goede goal. Ook moet ik zeggen slecht uitverdedigd door de graafschap in het centrum. Door Jochem Jansen. Bal komt voor de voeten van Breukers. De rechtsbek die haalt hard uit. De winter redt nog wel in eerste instantie. Maar dan is Armenteros er als de kippen bij. Staat op de goede plek en benut de rebound. En zo staat het in Dutinchem. 1-1. Gebeurt er van alles in deze wedstrijd. Was de graafschap een kwartier lang goed bezig met drie... Prima kansen voor Rozen, voor de Leeuw in het begin en de goal natuurlijk, El Hasnaoui. En daarna nog de kopbal van dezelfde El Hasnaoui op de paal. Dus wat dat betreft geniet het thuispubliek tot het moment dat Heracles dus die 1-1 wist te maken. Heracles dat nu het balbezit heeft in het centrum van de verdediging met Davidson, de Australier Die is blijven staan, speelt de bal nu naar Van der Linden. Davidson die ook vorige week speelde in de wedstrijd tegen RKC. Maar Van der Linden levert de bal met een slechte diepe bal richting uh, spits Armin zomaar in de winter plukt en dan de uittrap richting de spitsen van de Graafschap. Dat zijn er ook vanavond weer twee, Poupon en de Leeuw. Dan is het Purl Frenkel die nu de bal heeft op de eigen helft van de Graafschap. Rozen speelt de bal terug naar Van der Pavert. Die wordt licht opgejaagd door twee spelers van Heracles. Dan een lage bal langs de lijn richting Vermoed, de Israëliër. Maar die heeft daar weinig controle. De bal gaat over de zijlijn. Vermoed heeft daar aangezeten en dus een ingooi voor Heracles. De bal gaat terug richting Pasveer. Pasveer Van der Linde. Van der Linde de aanvoer. ...die aan het eind van dit seizoen afscheid neemt van Herakles Zijn contract wordt niet verlengd. Speelt de bal naar Duarte. Duarte nu met een diepe bal richting uh, Overtoom... ...die er vandaag ook weer bij is na een enkel blessure ...die uh, Overtoom opliep in de bekerfinale tegen PSV. Nu is het weer de graafschap aan de rechterkant van het veld. Met Poupon, de centrale spits. 24 e minuut, 1-1 de stand. Terug naar Rozen. Voorzet gaat het strafschopgebied in. Bal wordt weggekopt door Davidson. Dan moet Meijer daar achteraan met een sliding. Herakles blijft dan in balbezit. Nee, het is Frenkel... Die ...die frenkel dan met een paas. Tenminste, dat was de bedoeling richting de leeuw, Maar de bal gaat over de achterlijn. En zo blijft het voorlopig in deze toch wel levendige wedstrijd. Na 24 minuten in Doetinchem. 1 tegen 1. Een leuke kansen gezien. Dag nog niet mee bij Barcelona-Real. 10 minuten oud deze wedstrijd. 0-0. Nou, eigenlijk dat ene moment waarbij het denk ik zelfs Puyol was na 4 minuten. En niet Ronaldo die bij hem in de buurt stond. Die kopbal die werd gekeerd door Valdes en de Lat. En er uiteindelijk dus niet inging voor Real. Dat wel goed voor de dag komt tot nu toe. Maar de bal nu wel verspeeld op het middenveld in deze 219e El Clasico. De 219e uitvoering van de topper in Spanje met Barcelona en Messi. Maar die raakt de bal een meter of vijf over de middenlijn. Wat aan de rechterkant van het veld kwijt. En als er gefloten wordt op de achtergrond. Dan weet u dat Cristiano Ronaldo in balbezit is. Leg breed. De bedoeling was op de rand van het strafschopgebied bij Barcelona. Het aanspelen van Benzema. Maar die scoort ze niet, die kan niet eens schieten, de man die er al 18 in prikte. En Barcelona permitteert zich weer een slordigheid, waardoor Benzema weg kan aan de rechterkant. Punt van het trekt naar binnen toe de Fransman, schiet ook, doet dat van 17 meter. Met links de bal schuift hard over de grond, maar is uiteindelijk niet zo'n probleem voor doelman Vitor Valdés van Barcelona. En dit geeft aan dat er toch wel degelijk wat momenten zijn waarbij Madrid zich laat zien... Nou, inmiddels 10,5 en een minuut. Er is een complex ontstaan de afgelopen jaren voor Madrid. Voor Jose Mourinho. Omdat er zelden of nooit meer wordt gewonnen van Barcelona. Vorig jaar werd dit 5-0. Dit is de zesde ontmoeting van dit seizoen. En niet één keer wist Barcelona te winnen de drie punten te pakken of hoe je het maar noemen wil. Het is hier 0-0, maar bij jou Richard. Herakles komt op voorsprong nu en het is Gaurier die 1-2 maakt in de 26e minuut. Weer blundert de Graafschap achterin. Ik kijk naar het hoofd van Yves de Winter. Die begrijpt er ook helemaal niets van. De Graafschap dat zo goed begon aan dit duel. De voorzet van Mark Looms. Dan wordt de bal op goal geschoten door Gaurier. Wordt er slecht verdedigd in het centrum van de verdediging. En dan is het in de rebound opnieuw. Gaurio. Gaurier moet ik zeggen met het hoofd die raaknikt. En zo leidt Herakles dus nu op de Vijverberg in Doetinchem 1 tegen 2. Elke zee Utrecht, was tot nu toe niet leuk en die houdt kan. Nee, en we gaan de eerste kaart kijken. Uh, is het een rode? Nee, het is een gele. Voor Sander Duits, dat is uh, denk ik terecht, want het is een uh, pittige overtreding op uh, Nana Azaren. Die uh, ligt lichte krimpen van de pijn. Het staat 0-0 overigens. Eén goede kans gezien. Het komt van Neemert na een vrije trap van Schet. Maar een uitstekende redding van ex-RKC-doelman. En nu bij Utrecht op uh, doel staand uh, Van Dijk. Het is uh, inderdaad niet best om uh, naar te kijken. En hoe komt dat? Ja, als je, uh, laten we even Bas Dors nemen. 28 doelpunten. De topscorer bij FC Utrecht in het veld is Edouard Duplan. Met zes doelpunten. En bij RKC, de man die het meest heeft gescoord in het veld staat. Is uh, Robert Braber. Die heeft een vier. Dus ja, dat uh, zegt eigenlijk wel genoeg. Als je ook nagaat het RKC in totaal maar vier doelpunten meer heeft gescoord dan Bas Dost in zijn eentje. Uh... Dat is het grote probleem. Er wordt te weinig gescoord. RKC Waalwijk heeft heel veel wedstrijden met 1-0 gewonnen. Vandaar de negende plaats. En FC Utrecht, we zeiden het al aan het begin, een heel flat seizoen. Twaalfde plaats met moeite boven de streep. En deze competitie zal als een nachtkaars uitgaan voor FC Utrecht. Azare wordt overend geholpen. Loopt heel erg moeilijk. Moet ook nog naar de zijkant. Ik ben benieuwd of hij ook de laatste 63 minuten van deze wedstrijd kan volmaken. Het staat na 27 minuten spelen 0-0. Bij RKC tegen FC Utrecht. Heerenveen, Vitesse, Hankok. We hebben 70 minuten gevoetbald. En Vitesse bouwt weer een aanval op. Bereikt de achterlijn, komt ook de voorzet. Maar die voorzet gaat gewoon achter het doel. Daar heeft Havenaar ook helemaal niets aan voor Vitesse. Die is de bal nogal aangeraakt. Door een verdediger van Herenveen. Van Sigmund besluit uit een hoekschop. Ik noemde al even de naam van Havenaar. Havenaar, een lange jongen afkomstig uit Japan met Nederlandse ouders... is binnen de lijnen gekomen voor de middenvelder van der Heijden. De hoekschop wordt genomen en ingenomen door Vitesse. Ik zou trouwens ook wel wat meer doepen willen zien... maar er zitten weinig avonturen in die tweede helft in het spel. Ook van Vitesse. Komt de voorzet wordt weggekopt uit het 16-metergebied... weer opgevangen op de rand van de 16... dan ineens ingeschoten in het draad door Van Genkel... maar dat schot het kerstaf op het lichaam van een verdediger. Yasuda, nog steeds op de helft van Heerenveen op de aas vrijstaan aan de rechterkant van het veld. Neemt de bal met de borst mee. Maar Breuer zet er even een voetje tussen. Heeft de bal over de zijlijn geschopt. Een meter of tien van de cornervlag. En zo blijft Vitesse in de aanval. Maar de hechte, grote kans heeft Vitesse nog niet weten te creëren. In het eerste helft was Boni wel een paar keren gevaarlijk. Met een kopbal maar zegt de open goal situatie nog niet te zien. Kasia nu de centrale verdediger. Plaats die bal weer in een 16 meter gebied. Wordt hij weggekoop door Elm. Weer opgevangen door Kasia. Kan die bal even onder zijn voet doorgeven, Maar wie moet ik... Ja? Oh, ik dacht dat ik een naam hoorde, maar helemaal niet. Maar het is in elk geval hier nog steeds 1-0 voor Heerenveen. We gaan verder met de actualiteit. Tim die. Want kort na zes uur vanavond botsten twee treinen in Amsterdam tegen elkaar. Jeroen de Jager is ter plekke. Jeroen, er zijn wat tegenstrijdige berichten over ja. het aantal gewonden. Kun jij ja. helderheid verschaffen? Nee, kan ik helaas niet, Tim. Ik heb zojuist gesproken met een woordvoerder van de brandweer. Die heeft het over 15 zwaar gewonden. We hebben de NS gesproken in de uitzending. Die heeft het over... 19 zwaar gewonden in de Sprinter en 4 zwaargewonden gewonden in de sneltrein. Wat er is gebeurd is dus dat vlak na 6 een sneltrein vanuit station Sloterdijk richting Centraal Station reed. Die is gebotst op een Sprinter die vanaf dat Centraal Station kwam. Die botsing die is niet loeihard geweest, want ik heb zicht hier op die twee treinen. Ik sta uh, hoog op een balkon. En uh, de voorkant van die treinen die is weliswaar beschadigd. Uh, daar zitten flinke deuken in, maar de treinen zijn niet ontspoord. En op dit moment zie je dat uh, de hulpverleners die hier massaal aanwezig zijn... die zijn bezig die uh, zwaar gewonden uit de treinen te halen. Het ziet er nou uit dat de meeste gewonden uh, vanuit de sprinter komen. Daar is de meeste activiteit van uh, de hulpverlening. Ze hebben inmiddels uh, op twee plekken... Aan de betonnen wand die, die het talut afgrenst, hebben ze uh, die betonnen uh, wand doorgezaagd. om met ladderwagens van de brandweer die gewonden naar beneden te halen en uh, af te voeren naar het ziekenhuis. Jeroen de Jager, je hebt het uitzicht daar. en we praten ons straks ook bij over precies het aantal zwaargewonde mensen. wie inderdaad zwaargewond is en wie ter plekke naar huis kan. In de omgeving woont Isabel Mosk. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Mosk, wat hebt u gezien van het ongeluk zelf? Ja, ik hoorde een ontzettende knal en op een gegeven moment dacht ik, ja, wat is dat? Dus ik ging gelijk uh, ja, buiten kijken eigenlijk, want ik woon precies tegenover het spoor. En toen zag ik dat, uh, dat de twee treinen tegen elkaar gebotst zijn. En ik zag eigenlijk de mensen nog een beetje wiebelen uh, ja, in de trein van de botsing. En uh, vervolgens uh, ging de deur al best wel snel open en er uh, gingen een aantal... Ja, een aantal personen die litten op het spoor, maar die werden verzocht om de trein weer in te gaan. Het, het, geluid wat ik, pardon, het geluid wat ik op de achtergrond hoor, is dat de radio die u aan hebt staan? Uh, nee, dat is de helikopter. De helikopter? Hierboven, ja. En wat is die helikopter op dit moment aan het doen? Gewonden aan het uh, verplaatsen? Nou, ik denk dat het een politiehelikopter is die er overheen uh, vliegt, om te kijken... Maar ik zie niet dat het is geen uh, traumahelikopter is. Maar die staat uh, die is, uh, volgens mij in het Westerpark. Uh, staat die. Oh nee, het is wel een traumahelikopter trouwens. Want u hebt het uitzicht daar. Hebt u enig idee hoe, hoe dat ongeluk is gebeurd? Hoe de treinen erbij staan? Ja, ik denk dat uiteindelijk de twee treinen. Ja, ik denk dat ze gewoon. Ja, ze, ze reden achter elkaar. Dus ik denk dat de een niet op de ander gewacht heeft. En wat kunt u zeggen over de mensen die zelf de trein verlieten? Uh, nou, nee, je zag wel dat er een aantal mensen paniek waren, en, of in ieder geval paniek een beetje ja, verward. En aan het begin gingen er een aantal dus op het spoor, maar die werden weer verzocht naar binnen te gaan. En wat ik uiteindelijk wel zag, is dat toen een groot deel van zeg maar, de mensen die niet gewond waren, die mochten op een gegeven moment naar buiten. En toen zag je nog wel veel gewonden in de trein liggen. En, daar is anders... en er liggen nog steeds verwonden, gewonden dat, in de trein. Dat was mijn vraag. Het enige idee, hoeveel mensen er nog in de trein zijn? Nou, ik zie, ik zit dan, ik, mijn huis zit tegen, precies tegenover de sprinter. En ik denk dat er, ik zie zeg maar nog echt twee teams bij elkaar. Dus ik denk dat er nog twee of drie gewonden in zitten. Op dit moment. Isabel Mosk, ik, u hebt ook foto's gemaakt, zie ik. Die staan bij ons op de site, nos.nl. Als er andere mensen zijn die ook het ongeluk hebben zien gebeuren... die wellicht in de trein zaten, uh, treedt met ons in verbinding. Ooggetuigen.nos.nl Mevrouw Mosk, hartelijk dank. Oké, okay, geen dank, een dag. En wij gaan verder met uh, sportvoetbal. Barcelona-Real graag nog niet mee. Het is 1-0 voor Real Madrid. Na ruim 18 minuten voetballen in Nauwkamp. Een voorsprong voor de leider in de stand in Spanje. En dat betekent dat de landstitel dichtbij komt. Een hoekschop. Dat was de aanleiding. De derde van Madrid kwam vanaf de rechterkant. Werd voorgedraaid op het hoofd van Pepe. Metertje of vijf voor het doel van Barcelona. Kopt de bal naar de grond toe. En dan ziet Valdez er niet goed uit. Laat de bal los. En Sami Kedira, de Duitse, maakt zijn eerste doelpunt in de competitie... voor. Real. En wat een moment om dat te doen. Geen mooi doelpunt. Want uh, het was een intikker naar een fout van de doelman. Die had er toch beter bij moeten zitten. Valdes. En zo staat Madrid dus voor. Valt Barcelona wel aan. Via de overkant van het veld. Met Iniesta zoeken naar vrije mensen, bijvoorbeeld Savi. Nee, er wordt gekozen voor de rechterflank. Daar komt misschien de gelijkmaker. Nee, want de bal lijkt naar de strafschopstip te gaan in het strafschopgebied van Real Madrid. Maar een sliding van Pepe voorkomt dat de bal terechtkomt in de voeten van een Barcelona-speler. Afalai trouwens niet bij de selectie. Kabbewegingen draaien met Iniesta op de rand van het strafschopgebied. Maar de bal niet in de voeten gehouden. Terug naar Iker Casillas. De doelman van Real Madrid die wegtrapt. Barça zit niet goed in de wedstrijd, staat achter. Tegen Real Madrid na 20 minuten met 1-0. De eerste helft bij PKC KZ was voor PKC. En hoe is het nu, Frank Wieland? Nou, het is nu gelijk, gelijk opgaand. Het was een beetje ook wel de verwachting... ...PKC dat de aanvalsleider Suzanne Struik uit de wedstrijd zag vallen... ...met een knieblessure. En nu neemt KZ via Rick Vorneveld weer de leiding. Precies gebeurt dat in het vak dat Voordrust enorm teleurstelde. Tim Bakker 0 doelpunten, de aanvalsleider in het tweede aanvalsvak van KZ. Het duurde 34 minuten voordat hij voor het eerst een doelpunt maakte. En nu is een vakmaatje Rick Forneveld, die ook zijn eerste doelpunt van de avond... En als dat vak ook gaat scoren, dan heeft PKC serieus een probleem. Zonder de inbreng van Struik in dit duel. Lee Leeuwenhoek nu met een korte kans onder de korf via een vrije bal. Maar die mislukt. Dan de tweede kans ook te kort. De afval, de rebound uiteindelijk gepakt door Leeuwenhoek. Nog een keer geprobeerd. De doorloopbal. De eerste doorloopbal in deze finale die erin gaat is van Richard Kunst. Ik heb geloof ik wel tien doorloopballen. Dat zijn toch echt de makkelijkste kansen ongeveer die je kunt krijgen in een wedstrijd. Maar tien doorloopballen missie gaan. Richard Kunst, hij doet het in deze finale als allereerste. En dat betekent dat de wedstrijd nog steeds volledig gelijk op gaat. 14-14 is het in Ahoy. Wij gaan naar Henk Kok. De gelijkmaker van Vitesse. En het is een prachtig doelpunt van Mike Havenaar. Hij kreeg de bal aangespeeld van Jonathan Rijs. Hij is net binnen de lijnen gekomen. Net binnen de 16-meter gebied. Een beetje aan de linkerkant van het veld. Hij keek naar het doel. Hij keek naar de doelman. En een schoof de bal in de verste hoek. Onhoudbaar voor Noordveld. De doelman van Heerenveen. En zo staat het hier in het Stadion. tussen Heerenveen en Vitesse 1-1. Door de doelpunt van Mike Havenaar, de invouwer. De graafschap kwam voor, maar ook weer achter. Richard van der Maden. Ja, 1-2 in Doetinchem. Herakles leidt dus aanval aan de rechterkant nu. De Graafschap met Evers, De bal in het strafschopgebied. Afvallende bal is voor El Hasnoui De doelpunten maken dus bij de Graafschap. Maar er is ook alweer balverlies bij de thuisploeg. Herakles vaak gevaarlijk in de omschakeling. Voetbalt ook wat beter na de 1-2 van Gaurier. Nu over de linkerkant met Looms. Bekend natuurlijk bij Herakles. De opkomende backs. Dan weer Looms aan de ene kant. Dan weer Breukers aan de andere kant. Ook veel beweging in het elftal. Veel positiewisseling. En bij Vlaag is het leuk om naar te kijken nu... Herakles ook op die voorsprong is gekomen. Want dat voetbalt vaak natuurlijk wat makkelijker. Gaudier, nu even met een misverstand. Meijer zit er goed tussen. Hakballetje van de Leeuw. De graafschap nog altijd op eigen helft. Maar Meijer doet dat goed. Maakt zichzelf vrij. Speelt de bal dan kort naar Rozen. Over de middenlijn. In de middencirkel Jury Rozen Kijkt of er afspeelmogelijkheden zijn. Aan de rechterkant is het Thies Evers. De rechtsachter speelt naar El Hasnoui. Die een uitstekende eerste helft speelt tot nu toe. Heel weinig balverlies. Kopte alles op de paal. Ook dat was in de beginfase. Nu is het vermoed voor moed. Richting Poepon legt hem klaar op. De leeuw. Er wordt geappeleerd voor Hens. Maar de scheidsrechter wil daar vanavond niet aan. Zojuist een enkele minuten geleden was er ook al zo'n situatie. Maar goed, het wordt weggewoven. Scheidsrechter Makkelie vanavond heeft de leiding. En zo blijft het dus bij 1-2. Nee, 38 ste minuut. De Graafschap jaagt op de bal met de leeuw. Met Poupon. De twee spitsen. Zojuist ook voor Poupon een goede kans op de gelijkmaker. De steekbal van Vermoed. Poepon kwam... Om oog in oog met Pasvee, maar schoot de bal in het zijnet. Het is een leuke wedstrijd, er gebeurt veel. En nu komt er een tweede gele kaart voor de Graafschap En dat is volgens mij een kaart die wordt uitgedeeld voor uh, Rogier Meijer. En dan zou dat opnieuw een schorsing zijn voor de middenvelder van uh, de Graafschap. Die al zoveel tegen Geel opliep dit seizoen bij de ploeg van Richard Roelofs. 38 minuten zijn we bezig op de Vijverberg. Het is 1-2 in het voordeel van Herakles Almelo. Word je er al warm van in Waalwijk, Andy? Niet echt, uh, Ronald. En je weet, ik ben uh, een van dat uur optimistisch mens. Dus ik hoop er uh, het beste van. Maar het staat nog 0-0. Halve kansjes gezien, een paar. En een gele kaart voor Van der Marel. Met gevolgen dat hij stond op scherp. En nu uh, wordt er, uh, uh, is er wat opwinding Omdat de scheidsrechter fluit voor een overtreding. Ja, daar moet de opwinding dan maar vandaan komen. Schet zou zijn tegenstander Assade hebben vastgehouden. En uh, dus geeft de scheidsrechter. Uh, uh, nee, het is. Uh, ja, een klein uh, tikje. Nou goed. Uh, <laughs> opwinding te over. Ja. Of ben ik erover, want er gebeurt zo verschrikkelijk weinig op voetballend gebied. Een aardige kopbal gezien, maar dat meldde ik al. En uh, dat is ook het enige wat ik heb opgeschreven. Bal bezit nu voor FC Utrecht. Kijken of ze in de 39e minuut iets van kunnen bakken. Bal gaat helemaal terug naar Van der Marel. Valt me wel bitter tegen FC Utrecht. Weinig in aanvallend opzicht gezien. Wat dat betreft uh, is uh, RKC uh, heer en meester, uh, op het veld. Af en toe, nu is het wel een pittige overtreding weer. Daar mag je toch wel ook een uh, kaart voor geven. Het wordt uh, steeds iets harder. Nu van der Gun, een van de weinige spelers bij FC Utrecht die me wel bevalt. Hij geeft een klein tikje en blijft ook nog ruzieën. Moet dan bij de scheidsrechter komen, krijgt een duwtje mee van aanvoerder Art van Peppe van RKC Waalwijk. Van je moet bij de scheidsrechter komen, joh. Nou, vermaning, verder niets aan de hand. Het was, uh, nou, ook niet eens zo verschrikkelijk. Uh, Opwinning te over, maar weinig voetbal. Nu dan misschien via Martina, die de bal heeft als rechtsback, maar de bal te ver voor zich uitspeelt. En dan helemaal terug gaat naar Enrico Drost en Jeroen Zoet. De keeper die schiet de bal Gewoon het stadion uit. Dat is ook uh, weer eens wat anders. Overigens, Enrico Drost heeft ook nog een kansje gehad. Laat ik wel uh, compleet blijven. Die schoot de bal vanaf een meter of uh, tien naast het doel van keeper Rob van Dijk. Met andere woorden, het is niet verheffend. Nog steeds niet in de stromende regen. RKC Waalwijk tegen FC Utrecht 0-0. Als Heerenveen naar de Champions League wil, dan zullen we het toch moeten winnen, Henk. Ja, maar kijk naar de hoekschop even van Narsing. Van de bal komt achter in een 16-meter gebied. Maar Gouwelo kan de bal niet binnenkoppen. En Boni heeft zich ook helemaal terug laten zakken in een strafschopgebied van Vitesse. Die heeft de bal nu afgespeeld naar Buutner. En nu wordt hij over de zijlijn geschopt. Ja, je moet hier geen twee punten verliezen tegen Vitesse. Dan moeten er nog drie wedstrijden worden gespeeld. En Heerenveen heeft 57 punten in de koelen Die er nog beter voor staan voor die tweede plaats. Die hebben al een punt meer, 58 punten. Ja, daar heb je volkomen gelijk aan, Ronald Heerenveen moet hier. Die leiden vanavond geen punten laten liggen. Maar ik moet zeggen dat het een gelijk opgaande wedstrijd is geworden. En met name in die tweede helft was Vitesse af en toe toch wel beter, beter combineren. Vooral aan het begin van de tweede helft veel druk. En de inbreng van John van der Bron van er heeft toch succes, van Mike Havenaard er heeft succes gehad. Van hij was de man die de gelijkmaker maakte. Heerenveen valt nog steeds aan. Maar hij moet oppassen. Hij kan ook nog tegen een counter aanlopen. Drie punten verlies, dat is wel een beetje al te veel. Narsing, Van Siegem vooruit, overtreding. En dan staat het stadion een beetje op zijn kop. Dus boos op de fluitsignaal van uh, Van Siegem. Maar Van Narsing maakte wel degelijk een overtreding. En dan mag Vitesse een vrije schop gaan nemen op de eigen speelhelft. Buutner gaat het doen. Hij maakte één foutje aan het begin van de wedstrijd. Waardoor Judicic er weinig kon scoren. Hij werd gelopen door Narsing. Maar in die tweede helft heeft Narsing. Het, heeft uh, hij toch wel uh, Narsing buitengewoon moeilijk gemaakt. Goede verdediger, die verdediger Buutner. Bal komt voor in bij uh, Vitesse. Weggekomen. in dit geval. ...door zomer. Opgevangen op het middenveld door Anan. Precies in de middencirkel. Die legt hem dan even terug... ...naar de Callas, een van die centrale verdedigers. Ik kijk eens naar de scorebord. Gaat naar de 84 minuten. Callas weer terug naar Kashia, Maar Vitesse heeft niet zoveel te verliezen. Het kan nog nauwelijks stijgen en ook niet eigenlijk dalen... ...op de ranglijst met de zevende plaats. En uh, nu nog uh, een negental punten minder dan, uh, dan Vitesse. Bal is nu weer over de zijlijn gegaan. En een overtreding wordt er ook nog eens een keertje begaan. Ruim 84 minuten gevoetbald. Gelijke stand in Heerenveen 1-1. Wouter Hamel met Juju. Richard van Waarden kijkt naar de graafschap. Hopeloos tegen Herakles. En die staat voor. 1 tegen 2. nog altijd. 1 minuut extra. De minuut die nu ingaat. Perl-Frenkel wint het duel op het middenveld. Van de Pavert speelt hem terug naar Jansen. Jansen wordt opgejaagd door Armenteros. Hoge diepe bal naar helemaal niemand. Ja, nou pas weer de keeper van Heracles. En die neemt natuurlijk alle tijd. Heracles dat uiterst effectief is gebleken in de eerste helft. Twee kansen, twee goals. Doelpunt van Armenteros in de 18e minuut. En zeven minuten later Gaurier. Terwijl de graafschap zo goed begon in de openingsfase. En ook nu in de slotfase... Van ...van de eerste helft wel weer het betere van het spel heeft. Zojuist een uh, goede kans opnieuw voor Poupon. In totaal heb ik zes goede kansen toch geteld voor de thuisploeg. Maar Herakles staat dus gewoon voor. Nu een forse ingreep van Juri uh, Rozen. Gestrekt been, maar er was geen tegenstander in de buurt. De bal rolt weer richting Pasveer. En dan kijk ik naar uh, Makli. Die kijkt inderdaad op zijn horloge... ...en zal zo dadelijk gaan fluiten voor het rustsignaal. Herakles dat uh, het betere veldspel heeft. De graafschap gooit vooral de beuk erin. Dat is een beetje het verschil tussen de twee, deze twee het is inderdaad nu rust. 1-1 op de Vijverberg in Doetinchem. Hoe lang heb jij nog voor rust, Andy? Nou, ik hoop niet al te lang meer. Het <lacht> nou, <lacht> is 0-0. En eigenlijk uh, kan ik deze eerste helft in uh, één woord samenvatten. Brrrr! <lacht> Heerenveen, Vitesse, Henk Kok, Bij jou wel beter? Nou, de klok die gaat naar de 89e minuten. We hebben even wat oponthoud gehad. Nou, ik vind het geen onaardige wedstrijd, maar over het algemeen hebben ze toch te weinig echte scoringsmogelijkheden weten te creëren in deze wedstrijd. 1-1 in de stand. Dost heb ik niet zozeer gezien, omdat Narsing en Asini wat mindere mate toch over het algemeen wel goed in bedwang werd gehouden. Dorst door Kashia. Maar er te kwamen te, goeie, te weinig goede ballen voor de DOS vanaf, vanaf de zijkant. De bal is over de zijlijn gegaan. En Heerenveen gaat, denk ik, ingooien. Op eigen speelhelft, een meter of 30, 40 van de cornervlag af. Zojuist was uh, Judicic nog dicht bij een doelpunt. Maar hij dreef de bal in een 16-meter gebied. Toch een mooie actie van hem trouwens. Namelijk wel, speelde hij de bal te ver voor zich uit. Hij ging door op Veldhuizen, de doelman. Maar uh, het was inderdaad een overtreden van uh, Judicic. Slechte paas nu van Goudenlee. Wordt opgespakt door uh, Ibarra. Ibarra wil Langsgaan, dan maakt een overtreding. En ik denk dat hij daar een gele kaart voor krijgt. Jawel, van Ibarra die dreigt er gewoon Goudenlo uit te spelen. Net buiten het 16-meter gebied. En dat is zeer terecht. Is dat een gele kaart voor Gouwenleeuw. En ik kijk eens naar het scorebord. Er moeten zeker nog twee, drie minuten worden gevoetbald. Drie van ik kijk even naar de vierde man. En die houdt het bord omhoog. Nog drie minuten. Dus Vitesse heeft uit deze spel. Dan vat hij nog, nog mogelijk een vrije schop. En die lange Mike Havenaar. Die staat vanzelfsprekend in het 16-meter gebied. En Kashia, dat is ook een goede kop. De centrale verdediger. Ik denk bijvoorbeeld even terug aan de wedstrijd tussen Herakles en, uh, en uh, Vitesse. Twee minuten voor tijd in Hoekschop. En wie komt er binnen? Kashia 1-0 voor, uh, voor Vitesse. In die ontmoeting. Nu een vrije schop aan uh, de rechterkant van het veld. Die vrije schopje wordt genomen door uh, Buutner. Bijna alles in het 16 meter gebied uh, van Veen. komt die vrije schop. En hij had een poging. Hij wilde die bal op de korte hoek schieten. Hij ging niet voor een voorzet. Hij ging gewoon voor een schot op de korte hoek. Maar die bal is weer uh, uitgewerkt. En dan kan uh, Vitesse nog eens een keertje ingooien. Van die bal werd het schot werd eigenlijk geblokt, werd weg uit de verdediging, uit het vijf meter gebied bij Heerenveen. Yasuda gaat ingooien. Een meter of tien van de cornervlag. Dus nog steeds druk op de doelen van Jereveen. Yasuda is even kijken, ziet de beweging. Ja, Jonathan Reis die meldt zich voor die bal. En die wil die bal meteen meenemen. En had hem ook terug kunnen spelen op Yasuda. Die, wordt, die bal krijgt, wordt nu tegen hem aangeschoten door Bruyne, Reis nu op de rand van de 16 heeft die bal afgespeeld naar Van Genkel. Nu is er weer Bunner, Bunner kan schieten met zijn linkerbeen. Krijgt hij zijn voeten niet goed tegenaan. En is het is de Noordveld die de bal net voor de doellijn weggrabbelt. En... Ik denk dat we nog een minuut, anderhalf minuut moeten voetballen. Het wordt een van de laatste aanvallen van Heerenveen. Het is Noordveld, die schiet hem heel ver richting. Dat is een van de invallers bij Heerenveen, dat is Valpoort. En er wordt een overtreding begaan. Nu nog een vrije schop voor Heerenveen. Een afstand tot het doel. Ik denk zo'n 30, 35 meter precies op de as van het veld. Ja, daar hadden ze wel eens, uh, Sibon voor uh, gehad. Maar uh, Sibon is. is ja, ze staat wel bij de. Nee, ze staat niet bij de wisselspeler. Hij is geblesseerd. Maar de afstand tot het doel is ook buitengewoon uh, groot. Vrije schop. Veel mensen nu in het 16-meter gebied uh, van Veldhuis. Die vrije schop gaat genomen worden door uh, Narsing. Nou, Michigan-Dossing nu nog even laten zien... naar topscorer van de Eredivisie met 28 doelpunten. Vrijenschap wordt genomen. Narseng, Zomer gaat naar die bal. Gouwe leeuw gaat naar die bal. En die bal gaat gewoon over de doellijn. Niemand is eraan geweest. Vrijenschap van Narseng gewoon mislukt. En zo komen we steeds dichter bij het eindsignaal van deze wedstrijd. En gaat Heerenveen ongetwijfeld twee punten verliezen. Kostbare punten in verband met het eventuele bezetten... en het halen van die tweede plaats die recht geeft op voorronden van de Champions League. Maar een 1-1 einduitslag zou wel terecht... Zijn. Beide partijen uh, die waren goed tegen elkaar opgewassen. Heerenveen scoorde in de eerste helft door Junicic. En uh, Vitesse in de tweede helft door Mike Havenaar. En vele kansen zijn er niet geweest. Het was wel een leuke wedstrijd om naar te kijken met goed verzorgd voetbal. Maar de verdedigingen hebben over het algemeen toch wel overheerst. De bal is voorin, wordt doorgekomen naar Havenaar. Dan is Boni nog eens een keertje. En die klok moet nog ongeveer 30 seconden draaien, denk ik. Jonathan Reis op de helft van Heerenveen richting Kornervlag. De Bal is over de zijlijn gegaan en Heerenveen uh, gaat ingooien. Het zal niet lang meer duren. De laatste aanval, denk ik, van Heerenveen. Bal naar de rechterkant gespeeld. Naar Narsing komt hij er langs bij Buetner. Nee, hij komt er niet langs. Buetner heeft de bal over de zijlijn geschopt. Snel ingooien, Heerenveen. Dat is een van je laatste kansen. Narsing heeft hem weer terug Is die bal gespeeld. Nu gaat hij nog eens een keer terug. Hij gaat wel terug, maar in de voeten van Jonathan Reis. En is die bal nu over de zijlijn geweest? Nee. Het hoeft allemaal niet meer. Er wordt gefloten hier in het Abel-Enstra stadion. Zo slecht was het toch allemaal niet. Heerenveen was de betere ploeg in de eerste helft. Vitesse wat beter in de tweede helft. Te weinig kansen zijn er afgedwongen in zijn totaliteit. 1-1 heeft Heerenveen gespeeld tegen Vitesse. Ja, twee punten moeten inleveren in relatie tot die tweede plaats. Maar belangrijk is ook dat Heerenveen toch Europees voetbal wil halen. En dat kan ook op een andere manier. 1-1 de in het abel stadion. Moeilijk weekje voor Barcelona, Rachten. Ja, het zit uh, niet helemaal mee voor de ploeg van Pep Guardiola. 37 minuten in deze wedstrijd op de klok. Een 1-0 achterstand tegen Real Madrid. Een nederlaag in de Champions League van 1-0... En het wil vanavond, en dat is misschien nog wel belangrijker, niet lopen. Het spel is niet goed. Er gaat heel veel mis in de passing, zeker ook bij Lionel Messi. Die wel één keer Savi prachtig wegzet aan de rechterkant in het strafschopgebied van Madrid. Een grote kans, maar uiteindelijk kwam Casillas zijn doel uit en ging de bal van Savi naast. Nu is het Theo aan de linkerkant van het veld. Speelt in richting Iniesta op de rand van het strafschopgebied bij Barcelona. Maar dan wel naastgeschoten vanaf het middenveld bij de ploeg dus van Pep Guardiola. Daar had meer ingezeten. Een minuutje of zeven voor de pauze. Maar het schot van Thiago is niet om over naar huis te schrijven. Hij neemt de positie in van Fabregas die op de bank heeft moeten plaatsnemen. En Madrid, ook die ploeg krijgt weinig mogelijkheden en heeft veel minder balbezit. Het zal 30% zijn. Maar ziet wel dat Barcelona met die 70% balbezit hier dan tegenover staat. Dat er eigenlijk heel weinig mogelijkheden zijn. Barcelona moet in de achteruit. Als aan de rechterkant Benzema voor Madrid de bal heeft. En dan op de hak getrapt. Bij een van de middenvelders aan de rechterkant van het veld. Ik denk dat dit uh, trouwens Di Maria was. En dan uh, kan Barcelona overnemen. Met aan de rechterkant de Dani Alves. Dani Alves, de Braziliaan die eigenlijk als extra aanvaller speelt. Meter of vijf over de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Inmiddels is de bal naar links gegaan. En in de voeten terechtgekomen van Iniesta. Theo dan richting de achterlijn. Komt er niet langs. Twintig jaar een talent. Maakte het tweede dit jaar in de Champions League wedstrijd tegen Leverkusen. Maar loopt de bal nu bij Madrid over de achterlijn. En dus is het gevaar voor de weg. Het verschil voor Madrid in punten is vier. En als dat zeven wordt met vier wedstrijden hierna te gaan. Dan lijkt het over. Madrid leidt 1-0. Van sport naar de actualiteit, Tim. Het uh, treinongeluk. De twee treinen die in Amsterdam op elkaar zijn gebotst. Uh, Tegenstrijdige berichten nog steeds over het aantal gewonden. Ook wat de aard van de gewonden is. Maar de laatste meldingen die we hadden waren 48 gewonden. Uh, bij zo'n ongeluk als dit gaat natuurlijk ook onmiddellijk de inspectie aan het werk. In Amsterdam gaat dat om de inspectie leefomgeving en transport. Dat is de vroegere inspectie verkeer en waterstaat. De directeur van deze organisatie, Paul Gelton, Goedenavond. Goedenavond. U bent op de plek van het ongeluk. Ik ben zelf niet op de plek van het ongeluk. Van mij zijn er op dit moment er is één inspecteur ter plaatse en twee zijn er onderweg. En het onderzoek is inmiddels begonnen, neem ik aan? Nou, op dit moment zijn de hulpverleners bezig om alle gewonden af te voeren. En alle hulpverleners moeten eerst hun werk kunnen gedaan hebben voordat wij het onderzoek gaan starten. Uh, maar we hebben de verwachting dat dat uh, ja, binnen enkele ogenblikken kan gebeuren. Want ik begrijp dat u over het aantal gewonden en de aard van de verwondingen niks kunt zeggen? Nee, dan moet u echt bij de hulpsdiensten zijn. Daarvan, uh, ik kan alleen maar naar de openbare berichtgeving kijken. Want als we kijken naar de omstandigheden, eh, vraag ik me af hoe het gebeurd is. We zien foto's op onze site nws.nl dat er twee treinen tegen elkaar staan. Dus eh, elkaar frontaal hebben gebotst. Kunt u dat bevestigen? Ja, dat is inderdaad zo. Er zijn twee treinen, een SLT en een dubbeldekker... die frontaal op hetzelfde spoor eh, tegen elkaar aangereden zijn. Eh, het is wel duidelijk dat dat natuurlijk niet hoort. Welke trein is op welke trein gereden? Uh, dat is uh, nog niet helemaal duidelijk. Uh, waarschijnlijk hebben beide treinen uh, elkaar toch met relatief laag snelheid uh, geraakt. En dat uh, is uh, alleen maar te concluderen aan de schade die er op dit moment te zien is. Wat is relatief laag snelheid? Nou, dat is op dit moment speculeren, daar kan ik eigenlijk niks over zeggen. Nee, maar maar in een vakgebied, dat... vakgebied hebt u daarmee te maken. Is dat 10 kilometer? Is dat gevarieerd van dat tussen de 10 en 20 kilometer? Is het 30 kilometer per uur? Nou, dan heeft u het inderdaad over dat soort snelheden waarbij dit waarschijnlijk gebeurd is. Uh, dat is dan dus? En dan heeft u het over enkele tientallen kilometers per uur. Uh, en die je bij elkaar optelt, want de treinen rijden natuurlijk hun eigen snelheid. Ja. Um, ze, ze kwamen ook echt in tegengestelde richting tegen elkaar aan. Ja, zoals het er nu naar uitziet, uh, waren ze allebei op hetzelfde spoor. En uh, is er echt een kop aan kop botsing geweest? Uh, waarbij, uh, en dat is een veronderstelling natuurlijk, iemand een rood sein heeft genegeerd. Hoe is het anders mogelijk dat treinen op hetzelfde spoor kunnen komen? Nou, dat is op dit moment nog speculeren. Maar het is wel precies hetgeen waar wij in het onderzoek natuurlijk mee starten. Het is doorgaans zo als er twee treinen op één spoor terechtkomen. dan is vaak een roodlichtpassage de oorzaak. En dat is precies hetgeen wat mijn onderzoek gaat onderzoeken. Want als er een lage snelheid sprake is. werkt dan de veiligheidssignalering? Uh, op sommige gebieden kan het zijn dat uh, onder de 40 kilometer uh, deze niet werkt... maar ik heb geen informatie of dat ter plekke zo is. Dus de mogelijkheid zou kunnen bestaan dat als gevolg van de lage snelheid... de veiligheidssingulair niet werkte nadat uh, een trein door is Ik weet niet of dat, uh, of dat in dit geval ook zo is, maar dat wordt onderzocht. Het is er geluk bij een ongeluk zou ik bijna willen zeggen dat er zo'n lage snelheid sprake was. Uh, ja, uh, we mogen blij zijn inderdaad dat uh, de snelheid uh, laag was... want anders was het aantal uh, gewonden uh, zeker hoger geweest... Dit had veel ernstiger kunnen zijn. Ja, maar dat, dat geldt voor iedere situatie. Kunt u zich een soortgelijk ongeluk herinneren? Uh, deze kop aan kop op dit moment uh, niet. We hebben uh, vorige week een, uh, een aanrijding met ook lage snelheid gehad in Leiden. Maar die had, uh, uh, ja, die had waarschijnlijk een andere oorzaak dan, uh, dan dit geval. Ja, twee in één, één week. Maar dat is natuurlijk toeval, of niet? Dat is puur toeval. Want uh, ik moet zeggen, de afgelopen anderhalf jaar hebben we eigenlijk uh, nauwelijks echt grote incidenten op het spoor gehad. Ja, wat gaan de inspecteurs doen? Er is er nu één ter plaatse, zei u. Er zijn er twee onderweg. Wat voor onderzoek gaat uw inspectie, leefomgeving en transport precies uh, uitvoeren? Wat de inspecteurs ter plekke gaan doen is alle informatie verzamelen. Bijvoorbeeld de standen van de wissels, de laatste standen van de seinen. En ze gaan ook bekijken met welke snelheid de aanrijding plaatsgevonden heeft. En hoe kun je dat controleren? Uh, dat is te controleren aan uh, alle gegevens die op dit moment in de verkeersleidingssystemen van ProRail opgeslagen zijn. En die worden op dit moment veiliggesteld. En uh, dat is eigenlijk de grootste bron van het uh, hele onderzoek. Ik begrijp ook dat uh, de onderzoeksraad voor veiligheid uh, onderweg is en een onderzoek gaat starten. Ja, het laatste bericht wat ik gekregen heb is dat ze inderdaad onderweg zijn. Uh, ik weet nog niet of ze al ter plekke zijn. En doorgaans gaan de inspecteurs van uh, Inspectie Leefomgeving en Transport uh, samen met uh, de onderzoeksraad het uh, onderzoek opstarten. Om dan vervolgens wel tot een eigen conclusie te komen? Uh, we hebben allebei onze eigen onderzoeksverantwoordelijkheid. Wij uh, vanuit onze toezichthoudende verantwoordelijkheid. En OVV heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. Maar we, uh, ja, we, we stellen eigenlijk gezamenlijke gegevens veilig. En gebruiken die ook in gezamenlijkheid. Je hebt informatie wanneer u echt met uw onderzoek kunt starten? Met andere woorden, wanneer alle gewonden uit de trein zijn? Ja, dat weet ik niet, want ik ken de situatie ter plekken niet. Maar dat zal zeker vanavond gebeuren. Dan spreken we vanavond ongetwijfeld weer. Ik dank u hartelijk, Paul Gelton, directeur van de Inspectie Leefomgeving en Transport. We gaan uh, weer verder met sport. Ahoy, PKC, KZ, Frank Bieluid. Enorme spanning. De laatste minuut gaat in van deze finale. En KZ eindelijk weer op voorsprong gekomen. 5-4 was de laatste voorsprong die ze hadden. De ploeg uit Koogzaandijk. En inmiddels is het 20-19 weer in het voordeel van Koogzaandijk. De hele wedstrijd heeft PKC bijna voorgestaan. Maar nu in de laatste minuut lijken ze toch weg te geven. Richard Kunst een vrije doorloopbal. En ineens is de bal weer weg. En nu levert Medi Tims in is het Roxanne Detering met haar derde onderschepping op rij in deze slotfase. Die KZ weer balbezit geeft en de laatste 30 seconden van deze wedstrijd in ziet gaan. En dan kan eigenlijk KZ die aanval bijna uitspelen. Er staat nog 12 seconden op de schotklok. Dus er moet een keer geschoten worden en een rebound worden gepakt. Er is geen mandje geraakt. Tim Bakker krijgt de rebound niet onder controle. moet schieten heeft nog 5 seconden. Kroon doet het dan. Raakt ook de man niet. Levert dan de bal in en dan krijgt... Uh, uiteindelijk PKC toch de laatste aanval. 10 seconden nog op de klok. Kunst, hij levert in bij Leeuwenhoek. Leeuwenhoek moet scoren. Schot is te kort en daarmee is Koog Saandijk kampioen van Nederland. Het is nog niet afgelopen, maar het is het nu uiteindelijk wel. Omdat Leeuwenhoek de laatste kans die PKC krijgt uiteindelijk mist. Hoe zuur is dit voor de ploeg uit Papendrecht? De zesvoudig landskampioen verliest vandaag. Met uh, uh, één doelpuntverschil. 20-19 van KZ. Dat de torenhoge favoriet was aan het begin van dit seizoen. Dat helemaal weggaf gedurende de competitie. Omdat ze ja, heel slecht begonnen. Bijna onderaan stonden op een gegeven moment. De trainer inwisselde, Wim Bakker daarvoor terugkregen. En onder Wim Bakker ontstond er een enorme revival. KZ werd eerst in de competitie, haalde door de playoffs uiteindelijk de finale. En wint die finale nu onder Wim Bakker. De coach die heeft gezegd, in de nacht van 21 op 22 april neem ik afscheid van het korfbal en ga ik lekker kunst schilderen. Hij heeft zijn taak keurig netjes volbracht. Hij heeft KZ landskampioen in 2012 gemaakt in een zinderende slotfase van een finale tegen PKC. KZ wint de nationale titel door een overwinning van 20-19 op PKC. Barcelona staat met een lachter tegen Real. Krijgen ze wel kansen? Niet veel, niet veel. En dat moet zorgen baren. We zitten in de extra tijd. Die duurt één minuutje. erbij opgeteld door scheidsrechter zegt de Undiano Majenko. En die blaast nu voor het einde van de eerste helft. Die eerste helft viel tegen. En Madrid maakte een lelijk doelpunt via Kedira. Er zijn een aantal herhalingen voorbijgekomen van dat moment op de monitor. En dat moet betekenen dat het buitenspel zou kunnen zijn geweest. Maar dat is heel moeilijk in te schatten. Want als het al buitenspel was, ja, dan was het een centimeter. Was de doelman van Barcelona, Vitor Valdes, op dat moment niet weifelend zijn doel uitgekomen. Maar had hij de bal gevangen, dan was die hele discussie er niet geweest. Want het was een doelpunt wat Barcelona had kunnen tegenhouden. Messi zal het beter moeten doen. Madrid zal tevreden zijn met deze stand, maar zal ze realiseren... Dat richting die landstitel er nog 45 hele vervelende minuten zitten aan te komen. En het had erger kunnen zijn dan die 1-0. Want we zagen Özil langs Adriano. Glippen de linkerverdediger van Barcelona. Heel eenvoudig. Maar het afleggen richting Benzema was niet goed. Daar zat een sliding tussen. Toen was de kans weg. 1-0 voor Madrid in Barcelona na 45 minuten. De late wedstrijd van vanavond in Nederland wordt gespeeld op Woudenstein. Gaat tussen Excelsior en Twente. Excelsior weet dat het, het laatste is. 1 punt achter op de Graafschap. Dat halverwege de wedstrijd tegen Heracles met 2-1 achter staat. En Twente, ja dat wil nog steeds Europa in. Champions League misschien zelfs even te Napel. Zo is het allemaal. 0-0 is de stand na 2 minuten. we had al een geblesseerde speler Alberg van Excelsior. Die geweldige schop kreeg van Bengtsson na één minuut. Niet gezien door schijst de Blom, of wel gezien, maar niet goed uh, ingeschat en niet volgefloten. Maar inmiddels uh, hobbelt Alberg weer mee. Met de rug nummer 10. Echt van harte gaat het nog niet. En is Twente in balbezit met Rosales. Die terug is van de schorsing. Bal hoog voor het doel richting Luc de Jong. Die wordt weggezet door Van Delen. Dan gaat de bal links naar de buitenkant. Naar Ver. Ver die in schietpositie komt. En die schiet ook. En dat scheelt helemaal niet zo erg veel. Die bal die gaat maar net over. En naast het doel van... Uh... Van Wesley de Ruiter. En daar mag Twente een corner gaan nemen. Twente dat dus Chadley op de bank heeft gezet. En Willem Jansen zijn 250ste wedstrijd laat spelen. En die bal die komt van de linkerkant. Dus even kijken. Wesley van Oeg die in de basis staat. Die draait in. Die draait gevaarlijk in. De Ruiter stomt die bal weg. En dan een schot nog van Brama. Dat gaat over en naast de doel van diezelfde de Ruiter. De doelman dus van Excelsior. Dat er inderdaad beroerd voor staat in de Eredivisie. Dat misschien hoopt dat, dat zeker hoopt hoop dat de graafschap gaat verliezen. Maar als, als Excelsior een overwinning op FC Twente wil gaan behalen... ...dan moet er wel een mirakel gebeuren. Want het is 30 jaar geleden dat Excelsior thuis hier in Rotterdam... ...met 1-0 won van FC Twente door een doelpunt toen van Tom Blanker. Maar in Enschede, dat zult u zich ongetwijfeld herinneren... ...was het een hele gekke wedstrijd een paar weken geleden. Of een paar maanden geleden. Toen werd het 2-2 en verloor Twente dus twee kostbare punten. Dat deed ook de laatste twee competitiewedstrijden... Twee keer op rij, gelijk gespeeld. Vier punten verloren in de stromende regen. Nu op Boudenstein in Rotterdam is het nog altijd 0-0 tussen Excelsior en FC 20 En je weet ook dat die 2-2 pas uh, helemaal aan het eind kwam toen. Hè? Drie doelpunten in de laatste vijf minuten even. Dus, uh... Ja, Maatsen die viel toen in, ja. acht minuten voor tijd. Toen was het 1-0, dat werd het 1-2. En Luc de Jong die maakte toen inderdaad heel kort voor tijd 2-2. Toen zat jij zeker ook achter de microfoon? Ja, tuurlijk, elke uh, Dat je het allemaal nog weet. Elke <laughs> Heel goed, Ronald. <laughs> Muziek dan. It's hot out here, No, I don't mind, though. I'm just glad to be free. You know what I'm saying? Uh. I, yeah. so I, I just wanna you. what you wanna do. I just wanna you. Yeah, yeah. You jail, I my uh. Feel me? And I'm gonna you. What you gonna do? I'm gonna praise you. In the corners of my mind.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 met Mary Mary. Tim die. We gaan praten met Lux uh, Rundekamp, een van de verslaggevers... die in Amsterdam aanwezig is, bij de plek waar twee treinen... Uh, kort na zes uur vanavond op elkaar botsten. Lex, staat aan de andere kant van het spoor... dan waar Jeroen de Jager staat. Wat, uh, wat voor zicht heb jij daar? Nou, zicht op het ongeluk zelf niet... maar natuurlijk wel de reacties van mensen hier in de omgeving. Uh, net gesproken met een paar mensen die kort, die de knal hoorden... meteen hier het, het taluut oprenden om de trein te bekijken. Uh, uh, uh, en zeiden dat het hen opviel dat ontzettend snel de eerste hulp ter plekke was. Misschien niet in de grote hoeveelheden die nodig waren, maar dat het wel heel snel al actief was rond het, de plek van het ongeluk. Uh, ik heb nu de afgelopen tijd gekeken naar een traumahelikopter die hier in het westerpark geparkeerd staat. De traumahelikopter, de gele. Uh, maar die staat zonder draaiende motoren daar te wachten. Dus die is ook niet heel erg, laat zeggen, op scherp. Om, om, om een kritisch gewonde mensen af te voeren. aan deze kant, althans, van het spoor. Uh, en sinds een half uurtje is het onmogelijk om een taluut op te klimmen. omdat de politie hier op de plek van de, van de botsing. Zeg maar, het taluut geheel vrij houdt van uh, nieuwsgierige bezoekers. De recht voor mij is op dit moment een man bezig om in een boom te klimmen. Het ziet er ook levensgevaarlijk ja. uit... maar die probeert boven het taluut uit te komen... om enig zicht op de plek van het onderwerp. Om de ongeluk te krijgen. Ja, de mensen die je net sprak, uh, kort na het ongeluk... hebben die het ongeluk zien gebeuren? Hebben die wat, wat, wat, wat, wat, kunnen, wat meer informatie kunnen vertellen? Nee, nee, bij de meeste mensen hier... dat geldt voor mijzelf en ik was in de verte... is dat je op een gegeven moment een knal hoort. En naarmate je er dichterbij bent... Wordt, is dat natuurlijk indrukwekkender. En dan staan hier mensen ja, die zijn... Die kunnen niks anders vertellen dan dat ze die enorme knal hoorden. Zo, eh, wat was het, in de buurt van 6 uur. Uh, voor de rest heb ik daar heel weinig details over. Lex Runnekamp ter plekke, Als je wat meer hoort, dan horen we dat graag van je. 5 blijft, 48 gewonden volgens de NS. Twee treinen die op elkaar botsten. Voetbal dan. In Waalwijk. RKC, FC Utrecht. En die houtkamp zag geen doelpunten in de eerste helft. Nee, en ook niet in de tweede helft. En uh, Dus staat het 0-0. Nu, nee. Ik wilde zeggen, misschien een actie... ...van FC Utrecht. Maar de bal werd op de hakken van, van de gun gespeeld. Ook geen wissels aan beide kanten. Nu heeft Azari de bal. Wel een kans al gezien in de tweede helft. Een overtreding uh, geconstateerd. Schet is de maker van de overtreding. en kans voor RKC Waalwijk. Het was uh, Nemet, de Hongaar... ...die de bal kreeg in strapsopgebied. En de bal uh, net... ...jeetje, wat een bal zeg. Uh, over uh, uh, langs het doel schoot. Dit was bijna lachwekkend deze paas. Uh, vanaf de linkerkant van Van der Marel. Die hem in één keer aan de andere kant van het veld over de zijlijn uh, trapt. Ik wil niet zeggen dat het slecht is, maar het is gewoon niet om aan te zien uh, bij Tijd en Bijl. Het lijkt erop alsof FC Utrecht al uh, op vakantie is. En dat RKC Waalwijk uh, met een eventuele na-competitie al bezig is. Als Duits de bal heeft en hem naar Snow speelt. En dat is een goede bal van Snow naar Braber. Braber, bal even terug. En dan uh, is er een aardige aanval. Uh, staat het wel nog altijd 0-0 en is het wachten dus op doelpunten? De graafschap Herakles, reset van de Maan. Zesde minuut in de tweede helft. De vrije trap van Duarte gaat richting het strafzoekgebied. Maar Armenteros raakt de bal net niet. En dus een doeltrap voor de winter voor de graafschap. 1-2 nog altijd op het bord. In het voordeel van Heracles de graafschap in het eerste kwartier. Prima in deze wedstrijd. Daarna tweemaal slecht uitverdedigen aan de kant van de Doetinchemmers. En toen stond Heracles dus ook direct voor met 1 tegen 2. Daarna was de graafschap vooral in de slotfase van de eerste helft de betere ploeg. En kregen nog een aantal goede mogelijkheden. Nu misschien aan de rechterkant de buitenkant van het veld met El Hasnoui die goed speelt. Met de buitenkant van de voet probeert hij Poepon te bereiken. Van de Linnenkop de bal weg. Dan is het Frenkel die hem weer oppikt. Dan staat daar Poepon. Is dat buitenspel? Ja, ik denk het wel. De vlag gaat inderdaad ook omhoog. Het was weer zo'n gevaarlijk moment voor de thuisploeg. Maar vooralsnog 7 minuten gespeeld in de tweede helft. Staat het 1-2 in het voordeel van de Tukkers uit Almelo Herakles. En We kunnen ook nog even kijken op Woudestein bij even en Napel. 10e minuut, 0-0, nog altijd tussen Excelsior en uh, FC Twente... waar Michailov weer in het doel staat. Maar Michailov heeft straks één keer de bal moeten oprapen... want het is Twente dat de toon zet in de eerste fase van deze wedstrijd. Met een paar gevaarlijke schoten al op het doel van uh, Wesley eruit... onder meer van hier van Ola, John. En nu een uh, bal van uh, Rosales, een uh, bal die de lucht in vliegt... die nu over de zijlijn gaat. En die via de knie van Scheiman over de zijlijn is gegaan. Maar naar mijn idee was hij al over de zijlijn... en had Excelsior mogen ingooien, maar dat gebeurt nu door FC Twente. Het is uh, Rosales die halverwege zijn eigen helft de bal gaat ingooien. Luc de Jong vraagt de bal, die krijgt hem niet, die geeft hem aan Verhoek. Verhoek is dan de bal kwijtgeraakt, dan probeert Brahma dat te herstellen. Nu op het middenveld, in de middencirkel, is het nu Maatsen die de bal heeft. Die heeft hem gespeeld naar De Graaf. Die speelt dan even terug naar Nieveld. En Nieveld wordt nu opgejaagd door Willem Jansen. Passeert dan heel brutaal Willem Jansen. Richard, wat is er? Het is 1-3 geworden in Doetinchem op de Vijverberg. En dat kan wel eens de beslissing zijn. Heracles scoort via Jason Davidson, de Australiër. 1-3 in Doetingem. Dan is langs de lijn op één. Oh, sorry even naar.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 Koop nu een Canon EO60D of een van de andere Canon-actieproducten en win een VIP-reis of tickets naar Euro 2012. Kom naar Fotoconijnenberg in Den Haag of Den Ham of kijk op fotokonijnenberg.nl. Wat een fraai 1 tweetje tussen Canon en Fotoconijnenberg. Boek ook je KLM-tickets op winkel.nl. Hoi, Kees hier. Het is weer tijd voor de minder file berichten.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 voor een betere doorstroming komen we verder. Dit is Radio 1.